9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het COC gaat een brief sturen aan informateur Schippers. De belangenorganisatie maakt zich grote zorgen over het toenemend geweld tegen homo's. In Arnhem werd de afgelopen week -einde een homo-stijl mishandeld na een avondje stappen. Het COC noemt het ongelooflijk dat je wordt afgetuigd als je hand in hand loopt. Volgens de organisatie is het aantal aangifte van geweld tegen homo's de afgelopen jaren fors toegenomen. Er zouden maar negen daders zijn veroordeeld. De organisatie schrijft in de brief aan Schippers dat er betere afspraken moeten komen tussen politie en justitie hierover. Drie grote loterijen melden een lek in hun computersysteem. Onbevoegden zouden bij de gegevens hebben kunnen komen... van de 600.000 deelnemers van de Bank Giro-loterij... de Postcode-loterij en de Vrienden-loterij. Het gaat om namen, adressen en mogelijk ook telefoonnummers... en e-mailadressen van deelnemers. Van 900 deelnemers kon ook het rekeningnummer worden nagegaan. Deze mensen zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. Er is geen aanwijzing dat de gegevens openbaar zijn gemaakt... zeggen de loterijen. Fietsenwinkels verkochten vorig jaar minder fietsen, maar wel duurdere... blijkt uit cijfers van brancheverenigingen Rai en Bovag. Mensen betalen voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro voor een nieuwe fiets. Dat komt deels door de e-bike, maar ook dure racefietsen en mountainbikes zijn steeds populairder. In 2016 werd er voor bijna een miljard euro aan fietsen gekocht. Een op de drie verkochte fietsen was een e-bike. Janine Abring is de nieuwe presentator van Zomergasten, het interviewprogramma van de VPRO in de zomer. Abring is eindredacteur bij Zondag met Lubach en presenteerde eerder het programma Vroege Vogels. Ze neemt bij Zomergasten het stokje over van Thomas Erbrink. Het weer. De dag begint grijs, maar later breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 13. Morgen blijft het ook droog. Eerst schijnt de zon, maar later neemt de bewolking toe. Ook dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de ANWB. De files in de Randstad nemen in een rap tempo af. Op de A4 is nog de meestervertraging van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Soetenwouder Rijndijk 6 kilometer en een kwartier vertraging. En ook bijna een kwartier vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 It ain't my fault they all be jacking Keep up, players only Come on, put your pinky raise up to the moon Woo. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic elite Blijf er lekker mee doen, hè? De is van uh, Bruno Marshall aan het begin van uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Wil je meekijken in de studio? Dat kan hè? Via wwwzfm livenl wwwzfm livenl kan je 24 uur per dag meekijken... in onze radiostudio aan de tolweg 10A. En het is best wel leuk om een keer te zien. Hè? Zie je Albert-Jan ook eens aan het werk? Ja. <laughs> uur 2, Albert-Jan. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, de voetballiefhebbers... helaas, we hebben geen live verslag van de wedstrijd... SV Zandvoort, VEW 1. Want Joop van Es, onze verslaggever... Onze onze trouwe verslaggever ter plaatse, is afgelopen week geopereerd... en is daarvan herstellende. Maar ik kan wel even de tussenstand van Liverpool Everton melden... met nog 10 minuten te spelen is de tussenstand inmiddels... 3 tegen 1 in het voordeel van Liverpool. Goed, uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws en uh, nog andere uh, wat actualiteiten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook op tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En uiteraard heel veel muziek, waaronder deze van The Temptations. On the temptations and treat her like a lady. Jij zwijgt met een heel pak uh, redactiewerk nu zelf uh, voor je neus. Ja. Maar dat gaan we zo meteen pas doen hoor, na het volgende plaatje. Oké. Okay. Maar Albert-Jan, het is vandaag 1 april hè, Houd daar rekening mee. Ook met uh, de berichten die je doet. Van... <laughs> okay. Voordat je het weet zit er in 1 april grap bij. Dus okay. u bent gewaarschuwd vandaag 1 april. En hier is hij de nieuwe single van Kaigo. I had a dream, we were sipping whiskey need. Highest floor of the And I was high Somewhere Groepen Geigo, nou, ze hebben al heel veel hits uh, gescoord hier in Nederland. En ook dit is weer een mooie, de nieuwe single uit It and Me... en terug te horen in de Eurobreakdown. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Ja, Culinair Zandvoort op het uh, Gassersplein, elk jaar weer een feestje. En de deelnemers zijn inmiddels bekend. Deelnemers bekend van Culinaire Zandvoort 2017... Over een paar maanden is het weer zover. Dan wordt de voor de negende keer... culinair Zandvoort op het Gashuisplein georganiseerd. Deze week maakte de organisatie de deelnemers bekend. En naast de getrouwe deelnemers van de laatste paar edities... heeft ook één nieuwe zich aangemeld... voor het lekkerste weekend van Zandvoort. Zet de datums alvast maar in uw agenda. 23, 24 en 25 juni. 23, 24 en 25 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang. De materialen voor het evenement zijn besteld. De nieuwe scharrehop... Scharrekop is in ontwikkeling en de datum van inschrijving voor de ondernemers is verstreken en dat heeft weer een mooi scala aan deelnemers opgeleverd. Met de nodige trots heeft de organisatie de deelnemers van 2017 bekendgemaakt: de Zuidstrand Ayuma, de drie aapjes, het Wapen van Zandvoort, de Lachende Zeerover, Cuisine, Fixovenia, de Meerpaal, Tensis, drank- en spijslokaal de Meester, Zizo Lounge, Ristorante da Andrea. Brade, Brasserie, Zin, De Haven van Zandvoort, Captain Cod, De Kaashoek, Rabbel, Wijn aan Zee, MMX en Tea, Chocolate and More. Zij zullen nu weer versteld doen staan van de kwaliteit... de veelzijdigheid en de originaliteit van hun keukens. Zoals u hoort is er weer een nieuwe ondernemer bijgekomen... zijn de oude bekenden er weer bij. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, al dus Harry Lemmens, namens de organisatie. 23, 24 en 25 juni is het weer tijd voor culinair Zandvoort 2017. Dat gaat weer heel gezellig worden. En buiten de scharrekop hebben ze ook de scharrehop, of ja, niet? Ja, die is nou scharrekop, maar dit moet een scharrehop zijn. En de de scharrekop, daar betaal je mee, Oh, daar betaal je mee, ja. en de hop, die drink je, je, je mee. Ja, ja, precies, dat is het. Wie weet, hè, het Zandvoorts uh, biertje ook verkrijgbaar tijdens culinair Zandvoort 2017. Op het gasthuisplein hier in Zalfoort. En als we dan het weer van vandaag hebben en er hebben een paar graadjes bij... dan mogen we helemaal niet klagen, hè, Dolly? Uh, dat, uh, dat komt toch goed? <laughs> het is wel koud, hè? Koud, hè? Heerlijk. Nou, we hebben nog heel veel lekkere muziek onderweg vandaag bij Zalfoort op zaterdag. En mocht je jouw favoriete plaat willen horen, laat het even weten. Dat kan heel eenvoudig via de Facebook-site van ZFM, En dan zien we je berichten graag tegemoet. En als je de plaat bij ons hebt, dan draaien we met alle plezier voor je. Jawel, we zitten toch tot aan vijf uur vanmiddag. Albert-Jan? Ja, zeker. Ja, zeker. Oké, ja, oké. Okay. Okay. Meer muziek onderweg van De La Dato. Hier is Fire in the Sky. Radio, CFM. We zijn er 24 uur per dag met muziek en informatie. Onderweer op tv, op internet, op 106.9, kabel 104.5. Waar eigenlijk niet, Albert Jan. Ja, waar eigenlijk niet. Dat ja. is heel goed. All over the world. Bijna overal. Ja, all over the world. Zo is het. We gaan het hebben over toneelvereniging Wim Hildering. Ja, en liefhebbers daarvan zet u vrijdag, dan wel zaterdag. Uh, vrijdag 7, dan wel zaterdag 8 april vast in uw agenda... want dan brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... een ongelooflijk verhaal in een modern jasje. U zult worden verrast door de flamboyante kostuums en een klucht... die u wellicht niet van Hildering gewend bent. Uh, vrijdag 7 en zaterdag 8 april bent u van harte welkom in, bij deze klucht. De deur in het theater De Krocht gaat open om half 8 en de voorstelling begint om 8 uur. Kaarten A 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Bruna Balkenende... aan De Grote Krocht. Hildering speelt het ofwel op vrijdag 7 en op zaterdag 8 april aanstaande. Wil je het wel een beetje netjes houden vandaag op de radio? Ah, 1 april. 1 april. Oké, okay, hier is uh, Roger en Cass. and Love is All. Love is all. Ja, het is half vier. Ziet je er klaar voor, Albert-Jan? Laat die stapel eens zien. Nou, valt mee. Valt mee, ja, valt inderdaad mee. Ik beperk me tot twee weekenden, hoor. Oké, okay, heel goed. De evenementagenda, daar hebben we het over. Nou, allereerst, zoals al eerder gemeld, de tentoonstelling... This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China... en de daardoor verworven vriendschappelijke relatie... met de Chinese kunstwereld, hebben de kunstbroeders... een uitdekkende kunstportfolio met kunstwerken... van uitsluitende Chinese kunstenaars samengesteld... U kunt dat allemaal bekijken in het Zandvoortsmuseum... aan Svaluweestraat nummer 1. De entree bedraagt 3 euro. En meer informatie over deze tentoonstelling... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl En morgen wordt er weer gejazzd. En wel jazz in Zandvoort. Met deze keer een, een verrassing. Francesca Tandoy. Dat allemaal morgen vanaf half 3 tot half 5. Uiteraard de locatie is Theater de Krocht... De entree bedraagt 15 euro. En natuurlijk alle, meer, meer informatie over dit jazzconcert... en over alle andere jazzconcerten van Stichting Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 7 april. Sim subliem voorlees Estavetta met Tosca Menten. Elk jaar kiest Tosca Menten schrijver van onder andere... Dummy the Mummy en Sim Sublim tien kinderen uit als ambassadeur... die in het hele land kunnen vertellen hoe leuk lezen is. Ben je acht jaar of ouder en vind je het leuk om voor te lezen... luister je graag naar grappige verhalen, Heb je altijd een beroemde schrijver willen ontmoeten? Kom dan naar de bibliotheek en de Louis-Davidskarene met je één... op vrijdag 7 april van half vijf tot half zes. Smeer je stembanden, lees een stukje voor uit Simpsumbliem en ontmoet de beroemde schrijver. Dat allemaal op 7 april van half vijf tot half zes... in de bibliotheek. Meer informatie over... Deze voorleesestafetten met Tosca-menten... en over alle andere activiteiten van, het, van de bibliotheek... kunt u uiteraard terugkijken op, of te nalezen op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Dan gaan we naar volgend weekend. Dan is, het, dan is het weer tijd voor de DNRT openingsrace. De openingsraces zullen bolstaan van de autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door, race, door raceklassen uit de DNRT... Uh, breed sportseries. Dat allemaal op 8 en 9 april. Locatie uiteraard in het circuitpark Zandvoort. Het is al moeilijk in het centrum van Zandvoort gaan. Dat allemaal op 8 en 9 april. De DNRT openingsrace. Meer informatie over deze openingsrace. En over de bomvolle agenda van het circuitpark Zandvoort van 2017. Kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl en ook op 8 april dan is het weer tijd voor de zesde Open Zandvoortse kampioenschap... Een aardappelschillen. Zaterdag 8 april is alweer het zesde Open Zandvoortse aardappelschilkampioenschap. De aanvang is om 12 uur, waar de dames en heren van de Wurf... een demonstratie aardappelschillen zullen geven. De aardappelschillwedstrijd start om 2 uur en duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilde aardappels heeft... is natuurlijk de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen en is er live muziek aanwezig. Alle geschilde aardappels worden tussen half drie en half vier... gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus. Nou, wie wil dat dan niet? Ja, wij zitten natuurlijk in de studio. Helaas, helaas. Mooi mis. Goed, op 8 april vanaf 12 uur... het zesde open Zandvoorts Kampioenschap aardappelschillen... uiteraard op het Kerkplein te Zandvoort. Dan op 9 april, drie uur middags... is het tijd voor het Zondagconcert. Zondag 9 april vindt het Palmzondagconcert... Johannes Passie met ensemble Consentius... Barokensemble ensemble Erik van der Linden onder leiding van Mannes Hofzink. plaats in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat allemaal op 9 april vanaf 3 uur. De entree bedraagt 27 euro. En de locatie, de Rooms-Katholieke Sint-Agata-Kerk... Grootkrochten 45 te Zandvoort. Pansondagconcert 9 april vanaf 3 uur. Bent u nog niet in de gelegenheid om daarheen te gaan... maar hebt u wel de radio thuis? Op zondag 9 april aanstaande zendt ZFM Zandvoort... uw enige echte lokale zender... in het teken van Pasen integraal de Matthäus Passion uit... voorafgegaan door een korte inleiding van onze collega Ruud Janssen. De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johannes Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het leidens- en sterfverhaal... van Jezus conform het evangelie volgens Matthäus. De uitzending begint die zondag om 6 uur... Uh, S'avonds met een inleiding, zoals gezegd... en vanaf half zeven tot negen uur... de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Deze keer is gekozen voor de uitvoering... van het Amsterdamse Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Deze uitvoering kenmerkt zich door het gebruik... van originele historische instrumenten... en kleiner qua bezetting... dat tegenwoordig vaak gebruikelijk is. Voor de liefhebbers houdt het tekstboek... en of de partituur bij de hand gedurende de uitvoering. Dat allemaal zondag 9 april op uw enige echte lokale zender ZFM... van 6 tot en met 9 uur s'avonds. Integraal de matthäus Passion, Voorafgegaan door een inleiding van onze collega Ruud Janssen. Dus Matthäus-liefhebbers, mis dit niet op zondag 9 april. Dat was hem, Albert-Jan. Dat was hem. Mooi, de evenementagenda. Mocht je de evenement gemist hebben of nog een keer na willen lezen... dat kan eenvoudig, hè. Gewoon even onze ZFM Zandvoort-app downloaden. De Play Store, App Store of Windows Storm. Onder ZFM Zandvoort zoeken. En uh, ja, dan blijf je ook op de hoogte van de laatste evenementen in Zandvoort. Vooral dat einde is zo mooi hè, voor deze single. Gaan we ouder zo op de zaterdagmiddag. Dat waren de Talking Heads en de Slippery People. En vanuit gaan we naar nieuw met de nieuwe Calvin Harris Slides. All young, like we could die all blind, if huh? we could see in 2020 twice, we could see it till the end. When that's not like I got an energy, so a hundred G's, let me go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. Shine. You and I take a ride down the boulevard, yeah. and your friends really wanna break us apart. Good, good, good Lord. Good gracious. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. See your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the Papa Frosty flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 patents, Picasso. Bitch, it be different, devin with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass. That's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. I don't know you're not like this. Some smile. Wat zeg je? Komt er dan af, man. Uh, hij, is, uh, hij, is, hij is geweldig. Kelvin Harris, de nieuwe simpel, die heet uh, Slides. Jawel, jij wilde wat zeggen, hè, geloof ja. ik. Vele, vele zandvoerders hebben natuurlijk nu last van de voorjaarskriebels. De tuinen worden weer uh, op orde gemaakt. En er worden natuurlijk uh, de driften schoongemaakt in huis. En natuurlijk oude apparatuur weggooien of niet? Ik of... dacht uh, aan andere kriebels, maar... Ja, nee. <laughs> Goed. Graag gewoon door. Bij Ook Zandvoort aan de Flemingsstraat 55 kunt u op vrijdag 7 april tussen 2 en 4 uur weer terecht voor allerlei, allerhande kleine reparaties. Denk hierbij aan een reparatie van aan een elektrisch apparaat, zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek of rok of het aanzetten van een knoop, kunt u deze dag terecht. De herstel het samenmiddag wordt een aantal keren per jaar georganiseerd omdat weggooien zonde is en een kleine reparatie vaak volstaat. Tijdens deze dag staan vrijwilligers klaar om samen met u uw meegebrachte items weer als nieuw te maken. Geheel gratis. U betaalt slechts voor de noodzakelijke onderdelen. Bent u handig en wilt u graag meehelpen als vrijwilliger... dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Neem dan contact op met Thea Kamperman... telefoon 5740335, 5740335... of e-mail apenstaatje pluszandvoortnl pluszandvoortnl Dus op vrijdag 7 april tussen 2 en 4 uur... bent u van harte welkom aan de Vlemingstraat 55 om kleine reparaties te laten verrichten, dan wel uh, zelf te laten, zelf te verrichten. Want u bent natuurlijk als vrijwilliger ook van harte welkom... om mee te helpen de een en ander te herstellen. Dankjewel, Albert Jan, voor dit bericht. En hier is Billy Joel. wound casual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 die in één keer weer terug is, hè? Jameer Cry en Cloud9. Dat was hem inderdaad, de nieuwe single. Ja, zoveel nieuws in het kort, want je hebt nog een drietal berichten voor ons, Albert-Jan. Ja, allereerst de collecte van de Hartstichting. Van 2 tot en met 8 april is de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse Hartstichting. Een bijzonder jaar, want de collecte vindt voor de vijftigste keer plaats. Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun... voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd tegen deze ernstige volksziekte. En dan, uh, Bibi for Shoes sluit definitief. De bekende schoenenzaak Bibi for Shoes in de Kerkstraat gaat 1 mei definitief sluiten. Met pijn in haar hart sluit Ans Kusters uh, haar bedrijf dat ze op 28 jaar gerund heeft. Persoonlijke redenen hebben haar genoodzaakt dit te doen. Op dit moment is er geen opvolging waardoor de activiteiten worden gestaakt. Een nieuwe huurder voor het pand is nog niet gevonden. En dan tot slot de Heemstedse Kunstbeurs 2017. Drie Zandvoortse kunstenaars zijn uitgenodigd. Om hun werk te tonen op de jaarlijkse Heemstedse Kunstbeurs. Udo K. Gijsler presenteert zijn fotografie. Van Jan van der Bos staan mooie beelden tentoongesteld. En Lonneke Beukenhout toont Mixed Media. De Kunstbeurs is vandaag en morgen nog van 11 uur morgens tot 5 uur te bezichtigen. en wel aan de Sportlaan 16 te heemsteden. Het kunstaanbod is zeer divers... en wordt afgewisseld met muzikale intermezzo's en activiteiten voor de kinderen. Dat was het, het nieuws in het kort. Gaan we nog even naar uh, voetbal kijken. De heren van de Veteranen 1... die spelen vandaag uh, thuis tegen KHFC, de koploper. Nou, het gaat er uh, niet zo mis. Staan op dit moment 1-2 achter. Doelpunt is trouwens uh, gescoord door Kastien... Straks meer over die wedstrijd in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Maar hier is nog twee platen achter elkaar: waaronder deze disco klassieker van 52nd Street. En I can't let you go. Krijgen we net een goed bericht binnen vanuit Duitsersveld. We hebben het al voetbal. De veteraan 1 vandaag thuis tegen KHFC, de koploper. En de heer Kastien is juist geslaagd, Wederom te scoren. Op dit moment daar op het scorebord. 2 tegen 2. Dit is Martin Kerrits, te samen met Dual Lipa. So we far apart, closer the better. Now we're picking fights.